De post. Als je dat maar niet elke ochtend gaat doen. Het was een pakje voor boven. Wat nu? De gedachte dat hij niet meer naar het bureau hoefde... gaf hem een gevoel van ruimte. Het was aangenaam... maar ook onzeker... alsof hij midden op zee zat... nergens meer een baken zag... en zijn kompas onklaar was geworden... Hij keek vanuit de verte naar de doos met schaatsen op zijn bureau en naar het pak fietskijten. Overwoog om die te gaan bekijken, maar bedacht zich. Eerst zitten Hij nam het lijstje met karweitjes dat hij de afgelopen weken had opgesteld van de lage tafel en voegde er als dertigste een klamboe aan toe. Met ritzuid. Ritzuid. Hoe gaat het met Maarten? Ik dacht wel goed. Hoe voel je je nu je met de fut bent? Daar is nog weinig van te zeggen. Daar ben ik pas een half uur mee bezig. Uiteraard. Een uh, gevoel van ruimte. Nou, je zult merken hoe gauw die ruimte gevuld is. <lacht> ja, want ik krijg zojuist een briefje dat ik de vuilniszak buiten moet zetten. Ga ja, dat nu maar eerst doen. Doe, Nicolien, de groeten. En jij aan Tanneke. Je moet de groeten hebben. Hoe kun je Ritsert nou dat briefje voorlezen? Dat was toch niet de bedoeling? Hij kan best. Hij liep de kamer uit, tilde de vuilniszak uit de bak, sloeg er een plastic bandje om en bracht hem naar beneden. Toen hij terugkwam, was Nicolien weer in de slaapkamer. Hij zette zich opnieuw op de divan, op een uitloper van de Stefanotis, waarop de plant voorover kantelde en naast hem op het kleed viel, een hoop aarde uitstortend. Hij stond weer op en haalde de tafelschuier. Zo kom ik mijn pensioen wel door. En hij stelde vast dat hij zo zenuwachtig was als een kraai. De wekker liep om half acht af en haalde hem uit een diepe slaap. De katten kwamen binnen. Goffie bleef voor zijn bed zitten wachten tot hij rechtop ging zitten en sprong toen naast hem op weg naar Nicoline. Hij schoor zich, ging onder de douche, wond de klok op en zette zich aan het ontbijt. Het werd al warm, een wolkenloze blauwe hemel. Na het ontbijt ging hij de straat op, eerst naar de kapper en vervolgens met een omweg naar de fotohandel. Hij voelde zich merkwaardig, heel licht, heel alert. Zenuwachtigheid die het volgende ogenblik, toen hij zich bewust werd dat hij niets hoefde te doen, omsloeg in een gevoel van ruimte. Hij keek naar de huizen, en merkte details op die hij lang niet meer gezien had. Bij de Westerkerk, zat hij een poosje op het in aanbouw zijnde homo-monument bij de taxistandplaats, een vrije jongen. Hij liep door de oude Lelystraat naar het Singel en keerde terug langs het veilingenlokaal van de zon, waarvan de deuren open stonden en binnen de lampen brandden. Toen hij het huis weer binnenkwam, was Nicolien in de slaapkamer aan het stofzuigen. Hij monteerde een kaartenstandaard op zijn fiets stelde de remmen van de fiets van Nicolien bij en bracht zijn oude dagboeken en zijn schrijfmachine naar de achterkamer, waar het koeler was. Achter de deur van de douchecel rommelde de wasmachine. In de keuken, waarvan de geluiden via de lichtkoker tot hem doordrongen, was Nicolien bezig met de afwas. Hij herinnerde zich dat de plastic tijl uit de keuken de afgelopen nacht met een klap naar beneden was gekomen, omdat het gat waarin hij was opgehangen was uitgescheurd en dat hij zich had voorgenomen een nieuw gat te boren. Nicolien was in de keuken met de bloemen bezig. Hij nam de bak mee naar het hok en kreeg met enige moeite een gat in. Toen hij hem terug wilde hangen achter Nicolien om, was het gat te klein... Hij zette zich op de keukenkruk om het wat verder uit te boeren... ...waarna hij het gereedschap en de kruk meenam naar het hok. Wat ga je nou doen? Je neemt de kruk toch niet meer? Ik geloof dat het je omloopt. Hij zocht een sperker zonder kop... ...om die in de plaats van de oude sperker aan te brengen... ...maar Nicolien wilde hem niet meer in de keuken hebben. Je gaat dat toch zeker niet doen als ik hier sta? Dan maar zijn oude dagboeken overtikken... Toen hij de machine in de achterkamer op de tafel had gezet en de klepper afhaalde, kwam ze binnen met de bloemen. Je gaat toch niet tikken? Het kan niet voor de buren. Dan doe ik het raam dicht. Maar ga ik wel voorzitten? Met die warmte? Dan drink ik dan nou eerst maar koffie. Daar zat hij dan. Een gefrustreerde gepensioneerde. Het nummer So Long is een beetje symbolisch. Na je afscheid hopelijk. Tot ziens. Tjitske. <tie> en Wampie. So long. <tie> Listen to the Lion. Ik vind dat... Van Morrison... Van wie je hier... Listen to the Lion hoort... Hmm. Door zijn... introvertie... En mensen schuwheid... Een beetje op jou lijkt. Frits. And, oh, man, Ik kan me niet meer voorstellen dat ik bij mijn sollicitatie zo vrijmoedig ben geweest. als ultieme test van geschiktheid een dansje op de tafel te willen maken. Maar ik vind daarin toch aanleiding om nu dan ook met een dansje van Michael Pretorius te eindigen. Niet omdat ik zo vrolijk ben bij dit afscheid, maar omdat ik denk dat het met mezelf toch nog wel goed wil komen. Gert. Als een Haydn trio heb jij de afdeling opgebouwd. Wij zullen zorgen dat die niet verloren gaat. Alleen, zoals bij Haydn, zal het trio nooit meer klinken. Lien. Ja. Ik verklap je dat mijn representatieve keuze uitkomt op een bilgrap en letteromdraaiingen. De tweede bonmasse van Reethoven, dus, met een sequentie waarop bij ons thuis de cultureel hoogstaande tekst werd gezongen. En meneer van Everdingen zat om de wc te zingen. Keuze Girardin. Je zult zien dat het niet lekker is. Ik moet daar niks van hebben, van die buitenlandse dieren. Wa wacht dan maar even af. <lacht> Precies, superrol. Een beetje zoet. Nee, het is niet zoet, het is zuur. Het is, het is net superrol. Ik, ik drink dit niet. Als de rest ook zo is... Ik vind het toch leuk om het een keer te drinken. Wat is daar nou voor leuks aan? Gewone pils is toch veel lekkerder. Dan kun je beter gewone pils drinken. Maar dat weet je niet. Dan weet je het nu. Dan hoef je het dus niet nog eens te proberen. Je bent een conservatieve knol. Ik begrijp niet wat daar conservatief aan is. Dat ik van lekker bier hou. Nee, dat je niet wilt proberen. Maar waarom zou ik het proberen als ik van tevoren al weet dat ik het toch niet lekker vind? Omdat je het niet weet. Maar het is toch niet lekker.